94 jaar geworden. In de Ieredivisie heeft Roda JC gewonnen van Vitesse. In Kerkraden werd het 3-1. Bij Rust was het 2-1. En door de overwinning staan de Limburgers nu achtste... op vier punten van Vitesse en dat zevende blijft. Het weer in de loop van de avond en nacht bewolkt en kans op mist. Minima vannacht rond 4 graden. Morgen in de loop van de ochtend weer zonnig... en een middagtemperatuur tussen 13 graden in het noorden... en 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Help mee. Geef op Giro 6868. Met Ronald Boot. Nogmaals, goedenavond. We beginnen het rondje in Heerenveen. Heerenveen VVV, Philip Koken. Ja, het is toch weer spannend geworden. Het is 2-1. En ik zei al in de eerste helft, dat is het raadselachtige wat in deze wedstrijd besloten ligt. Heerenveen is veel sterker. Krijgt kans na kans na kans na kans. Maar mist al die kansen. En dan een keer een misverstand uh, bij Heerenveen op het middenveld. Wordt die bal overgenomen door VVV. Voorgebracht door Wildschut. Binnengeschoten door Maguire. Een mooie goal overigens. En het is weer 2-1. Tegen de verhouding in scoort VVV, maar het is ineens wel weer spannend. In de eerste helft nog, Ado Twente, Bas Stigler. Ja, een uh, ruim kwartier onderweg en nog altijd 1-0 voorsprong uh, voor Ado. De goal dus van Smolarek van een tijdje terug. Twente heeft nog niet zoveel kunnen doen voorin. Eén keer een poging van Plet om te koppen, maar dat uh, kwam eigenlijk tot niet veel. Nu mag Twente gooien vanaf de rechterkant van het veld. En, uh, oh, dat is wel heel sympathiek. Nou krijg ik van de mensen, dat is natuurlijk niet te zien op de radio... terwijl ik aan het praten ben, een gebakje. <laughs> en dan denk je, hé, dat is raar. Ja, dat komt, omdat, wordt er dan bij verteld... wij morgen de 10.000 10 uitzending hebben... en ze vonden bij Aardu Den Haag de 9.999... is dus ook nog wel een sympathieke gedachte. Nou, bedankt voor het gebakje. Dat tekent hoe leuk een club het hier is. We worden helemaal volgestopt, komen altijd 3 kilo... We uh, hopen dat ze winnen gaan. Nou, ja. nou, sympathiek, ik ga gebakje eten. Ik uh, laat het er maar even bij dat 1-0 is. Naknek, Frank Wielheid, wat heb jij gegeten? 62 minuten. Ik heb een shirt gekregen voor onze tienduizendste uitzending Zo. van, uh, van Nak. Dus uh, die heb ik niet gekregen. Het zit toch die verkeerd hebben, vanavond. Die hebben wij gekregen natuurlijk. Hè, want ik lever hem strakjes braaf in. Daar waar hij hoort op de redactie. Daar uh, hoort hij te zijn. Oh, daar was bijna... De fout die NEC zich niet kon veroorloven. De inzet van Leurling nadat Babos de bal wegslaat. Maar niet ver genoeg weg. Leurling probeert uit te halen. Maar schiet de bal voorlangs de goal van NEC langs. En die marge die NEC heeft, die is dus te klein. Die waarschuwing hebben ze nu wel duidelijk gekregen. 1-0 is het voor de ploeg uit Nijmegen. In de eerste divisie is het bij Telstar tegen Eindhoven. 1-1. Brand zette Telstar na nou, vijf minuten na rust op een 1-0 voorsprong. En Van Son maakte acht minuten gel later gelijk. van Olivia Newton en John. Heerenveen, VVV 2-1. We zullen ons maar niet meer aan voorspellingen wagen, hè, Filip Koker? Nee, maar... Om deze ja, omdat... knotsgekke competitie. Ja, het is een knotsgekke competitie. En bijna de 10.000 uitzendingen, hoewel dat volkomen is voorbij gegaan hier in uh, Friesland. Ze weten hier niet van een 10.000 uitzending. Tenminste, ik merk er helaas helemaal niks van. <laughs> dat had ik graag gedaan. Als Saïdi als nu een bal bezit voor Heerenveen... En uh, ja, we zitten precies halverwege de tweede helft. Balbezit voor uh, Gouwenleeuw, die nu Narsing wegstuurt aan de rechterkant. Die wordt geschaduwd door Emenieke. En Narsing komt daar voorbij. Nu tijd voor een voorzet, maar uh, Eminieke verdedigt goed. En Heerenveen verdient zo een corner. Ja, ik heb dit soort wedstrijden dit seizoen wel vaker gezien. Heerenveen had al lang zes keer moeten scoren zonder enige vorm van overdrijving. En als er dan een tegenslag volgt zoals nu het doelpunt van Maguire dat de spanning weer terugbrengt in de wedstrijd. Dan volgt er erg veel onrust. Erg veel onrust in het team van Heerenveen waar nu opnieuw een corner wordt gegeven. Nee, Gouden Leeuw is het die de bal als laatste raakt. En uh, mag VVV dus uh, een doeltrap gaan nemen. Ja, Heerenveen ja, valt toch uh, ten prooi aan onrust nu. En uh, VVV heeft twee keer gewisseld. Brengt uh, Berghuis en Nuo voorin in de spits voor Linzen en Ucebo. Krijgt dus voorin heel veel meer snelheid. Kan dus naar hartelust lust gaan counteren. En Heerenveen gaat het in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd nog moeilijk krijgen. Dat voorspel ik u, ondanks het overwicht. Laat Nak in de tweede helft meer zien, Frank Wieluid? Ja, beduidend meer dan uh, voor Rust. Het is uh, hard op zoek naar die 100% kans om uh, de 1-1 op het bord te krijgen tegen NEC. Luiks nu achter een vrije trap. Dus is er een serieuze kans. Hij schiet de bal in de muur. Nog een keer proberen en dan de bal twee meter naast gejaagd. Naast de goal van uh, Babos. En uh, met name Bayram kwam erin in de rust. Die was uh, duidelijk ingekomen om een klein beetje oorlog te maken vanaf de rechterkant. Die heeft inmiddels geel gekregen voor een Zwalbe. Dat was dus een, een, een beetje een verkeerde oorlog. Op een verkeerde manier proberen oorlog te maken, in ieder geval. Leurling aan de andere kant, nu links spelend. Heeft de boodschap wel begrepen. Want die is al een paar keer heel gevaarlijk geweest. En probeert ook de boel een beetje op te jutten. Niet alleen zijn ploegenoten, maar natuurlijk ook de toeschouwers in het stadion. En we gaan naar Philip. Ja, bij Heerenveen, VVV, lijkt het te worden gescoord. Er staat ook wel eventjes 3-1 op het scorebord. Maar het doelpunt wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Het doelpunt van Elm, die zelf voorgeeft... Dan uh, komt er niemand bij de bal. Uiteindelijk nog de voorzet van de rechterkant van Narsing. Die wordt binnengekopt door Dost. En omdat uh, uh, Elm dan achter de lijn staat. Hij kan zich niet onttrekken aan buitenspel. Zo is de regel. We weten dat Vinci treffer in oranje van Van Nistelrooy. Die komt terug van achter de achterlijn. Schiet hem dan alsnog binnen. En wordt dan terecht buitenspel gegeven. Die tre treffer gaat dus niet door. Nog 20 minuten te spelen. En het blijft spannend hier in het Avalenza stadion. 2-1. Nog altijd de voorsprong voor Jeroenveen. Jij het onderbroken Frank. 69 minuten onderweg. Nak nog altijd via Leurling aan die linkerkant. Voorzet daarnet. Mislukte. Nu Luiks met het schot. Babels in eerste instantie. In tweede instantie niemand van Nak. Ook Ram niet die net een metertje tekort komt. Tevados werkt weg. Maar het is maar een tijdelijke oplossing. Leurling nog een keer bal richting de tweede paal. En dan geprobeerd daar nog een overtreding uit te slepen van Bukari, die zijn tegenstander vastpakt. En dan lijkt het een corner te worden. Maar het vastpakken van Bukari is gezien door scheidsrechter Ed Jansen. En dat levert NEC dus een vrije trap op. Nak is op zoek naar de gelijkmaker. Maar zoekt ook nog tegelijk die ene hele grote kans die daartoe de ideale gelegenheid geeft. Na 70 minuten NEC leidt 1-0. Nou, dan gaan we weer eens naar Sneijden Haag. Ado Twente. Nog steeds voor, Frado, aan ah, Bas? Ja, Smollerijk de enige goal van de avond tot nu toe. 25 minuten onderweg. En uh, twee halve kansjes voor Twente. Kopballetje van Plet. Niet al te moeilijk. De rebound nog bijna. Naar de keeper de bal in de richting van de tweede paal zag lopen. Coutinho was nog wel bijna... Maar ja, bijna telt niet voor Chatli. Die schoot de bal in het zijnet. En een uh, schot van uh, Jansen dat, nou, laten we zeggen, een half metertje tot een metertje naast ging. Daarmee is de koek wel op. Het zijn echt halve kansjes voor Twente dat wel geprobeerd heeft de wedstrijd wat meer onder controle te krijgen. Ook wel wat meer met de bal op de helft van Ado verschenen is, maar dus niet levensgevaarlijk is geweest. Nu wil Ado counteren met Smolarek die de bal op de borst aanneemt. Dan wegdraait naar binnen toe. Hij staat nog op 25 meter van het doel, maar wordt dan door Douglas letterlijk op kracht van de bal geduwd. Dat mag van uh, scheidsrechter Gusse Beijuk, die er dicht op staat en dat goed moet hebben beoordeeld. Dan komt er van Twente naar een overname van Rosales. Een paas in de richting van Plet. Die kan wel koppen. Maar moet dat doen onder druk van de tegenstander het van de middellijn. en kopt de bal over de zijlijn. McLaren staat eigenlijk al een uh, minuut of 10-15 onafgebroken langs zijn duck-out. Hij kijkt nogal ongelukkig, zien wij in de shots op de monitor. Hij kijkt gefrustreerd. Hij is niet tevreden, dat mag duidelijk zijn. Als Ado aanvalt, gesterkt dus door de 1-0 voorsprong via de rechterzijde. Waar dan Elbers een voorzet wil geven, dat lukt niet. Dan komt er nog een soort schot van afstand. Dat langs het doel zeilt van Bosker. Dat schot is van de rechtsback. Kenneth Omru, de Nigeriaan. 18 jaar jong pas. Die daar opnieuw rechtsback staat bij Ado. Maar het schot ongevaarlijk. Twente zal een uh, tandje moeten bijschakelen. Anders zou het hier in Den Haag de Bietenbrug wel eens op kunnen gaan. Na 27 minuten is het 1-0 voor Ado. Herenveen VVV, Philip Koken. Ja en die uh, 1-0 voorsprong voor ADO dat zal hier met gejuich worden begroet door de supporters van Heerenveen. Want als de topploegen maar uh, punten verliest en Heerenveen wint. Ja dan uh, kan het hier nog een leuk slot van de competitie worden. Maar ja eerst maar eens die wedstrijd tegen VVV winnen nu. Dat is al moeilijk genoeg. Narsing wordt nu weggestuurd. Maar wordt nu ook hinderlijk in de weg gelopen door Eminieke. Die met zijn uitschuifbare benen bal net heeft. En net een uh, volgende mogelijkheid voor Heerenveen onschadelijk uh, maakt. Hier komt Timmy Sela de rechtsback in balbezit nu voor uh, VVV. Berghuis, zo'n minuut of tien geleden ingevallen... Geeft de bal aan Wildschut. De bal wordt helemaal verlengd naar de linkerkant. En Wildschut wordt nu van de balbezit afgehouden door Doker Smit Die zich helemaal vastbijt in die snelle, in die goede linksbuiten... nu van VVV in Wildschut. VVV trekt een aanval dat voelt dat er mogelijkheden zijn in deze wedstrijd. Die al allang had moeten beslissen. Maar dit wordt nog een slotfase voor Heerenveen. Dat zoveel kansen heeft gemist. Met name Assa Zeker een kans of 7-8 in deze wedstrijd. Hij had zo vaak moeten scoren... Maar dat dat lukte maar niet. Nog één mogelijkheid nu wellicht meenemen. McGuire met een voorzet. Maar die wordt eruit gehaald door zomer. We hebben nog ruim een kwartier te spelen bij Heerenveen tegen VVV. 2-1, nog altijd. Frank Wielij bij NAC, NAC 73 minuten onderweg. 1-0 e voor NEC, nog altijd. En nu heeft NEC alweer een tijdje de bal op de helft van NAC. En weer zo'n vrije trap. Die vrije trappen die voor de rust steeds zo gevaarlijk waren. En voor zoveel onrust zorgden we in de defensie bij NAC en uh, ook nu staat daar weer Scheunen achter de bal. De man met de grootste kans na rust. Uh, niet te vergeten. Daar komt zijn voorzet richting de tweede paal. Wordt weggekopt achterin bij NAC opnieuw ingebracht door Koolwijk. Daar op de rand van het strafschapgebied van Eijden... die zich daar even breed maakt en daarmee de kans voor NEC levend houdt. Maar als voor dan probeert aan de zijkant George te bereiken... gaat de bal uiteindelijk over de achterlijn en moet er worden ingegooid. En staat NEC niet helemaal op te letten... is er een deeltje dat naar voren toe verdedigt en een deel dat terugloopt naar achteren. Daar kan NAC niet direct van profiteren. De bal gaat opnieuw over de zijlijn. NEC verliest de duels op het middenveld na de rust. En daardoor komt NAC veel meer aan het voetballen... En aan het kansen creëren toe. Dus daar gaat uh, zometeen Alex Pastoor wat aan doen. Want Van der Velde staat klaar om uh, in te vallen. Om wat meer duelkracht aan het middenveld uh, toe te voegen. Maar intussen is uh, Nakkel weer aan de volgende aanval aan het bouwen. Met uh, buis. Bal naar de rechterkant. Bayram, tegenstander op zoeken, achterlijntje halen. En dan uh, vervolgens over het been van de tegenstander heen gaan. Het is de tweede keer dat hij dat doet. Ed Jansen heeft hem voor de eerste keer een gele kaart gegeven. En zegt nu, het was een slijding op de bal meneer Bayram. Dus het was deze keer geen swalbe. En het, is, uh, nou, het was duidelijk geen tackle op de bal van uh, Amieu. Maar het was ook geen overtreding van Amieu. Dus weer een, een, een, een soort van duikeling. Die Bayram maakt. Het geeft NEC de gelegenheid om een doeltrap te nemen en te wisselen. Voor gaat eraf van de velden komt erin. Hier nog een kwartier te spelen in Breda met die 1-0 voorsprong voor NEC. Kost het Adolf veel moeite om die voorsprong vast te houden Bas? Nee helemaal niet. En, uh, dat komt omdat Twente niet bij machten is om kansen te creëren. En die kleine dingen die er ontstaan, daar gaat Twente dan zo slorg mee om. Dat ook niet echt een probleem is. Zo even weer een kopballetje van Chatli. Maar zo slap in de handen van de keeper. Nu krijgt Chatli misschien een schietkans als hij de bal die vanaf de linkerkant komt. En wordt aangenomen op de rand van het saftopgebied. Tenminste goed zou hebben aangenomen, maar dat doet hij net niet goed genoeg. Zo verdedigt Ado uit. Er komt bij een 1-0 voorsprong voor Ado na een half uur door de goal van Smollarek. Al in de zesde minuut gemaakt, wel wat meer druk van Twente. Nu met een ingooi van Rosales door. komt door Chatli, Plet kan er net niet bij. Het uitverdelen van Ado is wat paniekerig. Komt de bal opnieuw bij Rosales terecht. Die wil hem met het hoofd, zeg maar, koppend meenemen over zijn tegenstander. Dat mislukt. Dan neemt Sherry over voor Ado... Komt hij eigenlijk verstrikt in Peter Wisgerhof bij de zijlijn. En gaat de bal uiteindelijk weer over de zijlijn heen. En mag Twente daar weer gooien omdat Ado die bal het laatst heeft geraakt. En opnieuw doet Rosales dat met die Krijgt de bal terug. De Venezolaan gaat de bal weer over de zijlijn. Heeft hij ook een tikkie gekregen denk ik. in duel met de Ficiento die mee verdedigt. Grensrechter staat omhoog met de vlag. En dat betekent dat de scheidsrechter Guzabijuk Twente een vrij schop gaat geven. Dan komt Brama zich melden achter de bal. Dat betekent dat de koppers die er eigenlijk al stonden... Wissgrove en Douglas zich daar opnieuw mogen laten zien. Dat Plet die lengte heeft voor gevaar zou kunnen zorgen. Ook Chatley staat daar nu. Voor de afvallende bal zoals dat heet hebben we dan Jansen bij Twente. Nu komt die bal van Brama. Die komt in de handen van de keeper op de vuist. En daar komt daar inderdaad Jansen die schiet als de bal via de vuist van Coutinho op de rand van het strafschopgebied valt. Maar Jansen schiet wel krachtig, maar de bal wordt onderweg van richting veranderd. En dan heeft Twente ook nog de pech dat dat gebeurt door een van de Twente spelers, Zodat er geen hoekschop volgt, maar een doeltrap. Het was in ieder geval weer een kansje voor Twente. Maar, en dat is eigenlijk wel een beetje de kern van het betoog. Dit zijn dus de kansjes waarmee Twente het eigenlijk al dik een half uur moet doen. Meer dan dit is het nog niet geweest. En dan is het toch gebeurd. Die bal moest een keer goed gaan vallen. Vrije trap voor Nak. En dan valt die bal achter de verdediging van de NEC. Bukari is als de kippen bij. Zet zijn voeten tegenaan. Hij jaagt hem steenhard achter de doelman Babels. En Nak is terug in de wedstrijd in eigen huis tegen NEC 1-1. voor de show Simon Webb, no worries. No worries zijn er wel voor NEC. Frank Wieluit. Oh, er komt de 2-1 aan. Nee, niet Zevuik. Hij wacht heel lang... met schieten voor uh, NEC. En dan op het moment dat iedereen denkt... hij zal hem wel aan George gaan geven... die uiteindelijk mee naar voren toe komt... en midden voor de goal uitkomt... is het Zevuik die besluit te schieten. Hij schiet voor de goal... van ten Rouwelaar langs. Na de 1-1, gemaakt door uh, Boukari op aangeven van Bottegi na een vrije trap. Voor uh, NAC was er onmiddellijk de kans voor NEC om weer op voorsprong te komen. Maar uh, Will kreeg zijn voorzet niet bij George. En daarna was er onmiddellijk weer een kans voor uh, NAC om op voorsprong te komen toen een vrije trap uiteindelijk op de voeten belandde bij de tweede paal bij Buis. Helemaal vrij. Hij schoot goed binnen, maar Babels stond precies op de goede plek en redde net voor de doellijn om een hele snelle voorsprong voor uh, NAC te voorkomen. Nu een hoekschop van NEC. Oh, die valt via de buitenkant van de paal over de achterlijn via een NAC-verdediger die daar dus goed staat opgesteld. Volgens mij was dat uh, Elak Chawi Nieuwe hoekschop voor NEC. Die wedstrijd helemaal open. Nu die 1-1 gevallen is NAC vol op jacht naar de 2-1. En NEC maakt gebruik van de ruimte die er vervolgens ontstaat. Door ook weer ineens weer kansen te gaan creëren. Een volledig open wedstrijd dus weer. Met nog 9 minuten officieel op de klok. Zeefuik met zijn nee. George met uh, zijn kont naar de goal. Ingebracht uh, die bal. En dan staat daar Van Eijden nog. Die kan het duel niet winnen op de penalty stip. Nak werkt de bal weg. Maar staat er nu op zijn beurt. Vastgepind op eigen helft. Vastgepind daar door de ploeg uit de Nijmegen. Zeefuik het duel met Bottekin. Bottekin gaat om de nek van Zeefuik hangen. En geeft een vrije trap weg op een plek. Daar kan Schöne van dromen s'nachts dat hij daar op zo'n plekje een vrije trap gaat krijgen. Maar er zijn er meer bij NEC die hem daar kunnen nemen. Op, nou, wat, wat is het? Weer zo'n metertje of 25 zullen we maar neerleggen. Beetje rechts van het midden. En George staat erbij, Kolwijk staat erbij. Maar je mag toch aannemen dat Schöne uiteindelijk de man is die de vrije trap zal gaan nemen. Hoewel George het natuurlijk ook kan met zijn linker over de muur heen. En Schöne die kan hem aan de, langs de muur gooien. In dezelfde hoek als waar uiteindelijk Ten Rouwelaar niet zal staan. Want daar vertrouwt hij de muur dan uiteindelijk op de bal ligt. George heeft hem neergelegd. Dus je mag aannemen dat hij hem gaat nemen. Dat doet hij ook. En hij jaagt hem een meter over de goal van Ten Rouwelaar heen. De wedstrijd helemaal open gegooid. Met dank aan die goal van Bukhari is het 1-1 in Breda tussen NAC en NEC. Ja en helemaal open is het ook nog steeds bij Herenveen VVV. Want 2-1 is nog niks, Filip Koken. 2-1 is inderdaad nog niks. Het is een rommelige, het is een chaotische wedstrijd geworden sinds de 2-1 van Maguire. Het gevolg van een misverstand op het middenveld tussen doker en Juricic, Die twee waren het spoor volkomen ze, Lieten de bal in het midden liggen. En uit die aanval die daaruit volgde, scoorde Maguire dus na een voorzet van Wildschut. Dat was de 2-1. Daarna kreeg de VVV veelvuldig het balbezit opgedrongen door Heerenveen. Dat ook zelf in balbezit schuttert en onrustig is. Het lukt maar niet. En ja, VVV krijgt nog wel kans hoor. Heerenveen ook trouwens in de tegenaanval. In en welke En Narsingen... Die schiet, schiet vanaf een meter of tien over de goal. Dat was ook meteen zijn laatste actie. Hij schudde wat met zijn hoofd. Was niet helemaal tevreden met zijn wissel door Ron Jans. En hij is vervangen inmiddels door Radif van La Parra. En uh, Asahi, die kreeg ook weer, weer een kans. De zoveelste kans. Ik ben het wel inmiddels kwijt. Maar hij miste ook weer vlak voor de goal van Gentenaar. Nu mag uh, Doker Smit de bal gaan opdrijven. Gaat nu de middellijn over... Het is ongeveer 6 tegen 6. Het middenveld ligt helemaal braak nu in de slotfase van deze wedstrijd. Daar gaat Van Laparra. Die gaat op zijn man af. Laiwe Kabezi probeert ervoor te krijgen. En Laiwe die krijgt er dan nog zijn voet tegenaan. En zo verdient Heerenveen nog een corner. Heerenveen probeert nu ook wat tijd te gaan rekken. Zoals VVV dat deed in de beginfase. Nu wordt de corner dan kort genomen op Asaidi. Asaidi met een voorzet richting... Ja hoor, hij zit erin. Richting... Uh... Uh, Victor Elm. En die maakte er dan 3-1 van. En opluchting maakt zich nu meester van Herenveen. Elm maakt een tweede. En dan te bedenken dat Elm voor deze wedstrijd nog op nul treffer stond in dit seizoen. Een hele mooie assist van Asaidi. En Elm kopt binnen. He he, eindelijk, eindelijk is het dan zover. Eindelijk mag je dan nu de wedstrijd gewonnen verklaren. Of gewonnen beschouwen voor Herenveen. Nog een paar minuten te spelen. 3-1 voor Herenveen tegen VVV. Is die 1-0 voorsprong van ADO verdiend, Bas Tegelen? Jawel, want Twente maakt er langzaam maar zeker een potje van. Het is uh, slordig, met name Douglas die nu aan de bal is. En Rosales die werkelijk ongelooflijk veel ballen al hebben ingeleverd bij de tegenstander. Niet eens onder druk, maar gewoon slecht in de pasing, ongeconcentreerd. En dat heeft er ook alle schijn van dat uh, McLaren al wil gaan wisselen. En dat wil hij volgens mij ook echt nu nog gaan doen. Want ik heb de indruk, maar dat is niet heel goed te zien. Dat mensen al trainingjackies uittrekken. Dat zou me niet verbazen, want Twente komt tot niet veel. Nou ja, ik heb het gezegd, vier, vijf halve kansjes. Maar als je kijkt hoeveel dingen er fout gaan, elementaire, simpele dingen. Dat is toch een ploeg die de strijd is voor het landskampioenschap onwaardig. En Twente vindt toch echt dat ze dat zijn. En dat zijn ze natuurlijk ook. Vijf minuten voor rust, 1-0 voor ADO door de goal van Smolarek. Balbezit voor Twente met Douglas, die paas naar de rechterkant van het veld. Rosales loopt door. Kan de bal wel of niet binnenhouden. Nou ja, er komt een voorzet. De grensrechter zegt dat die bal dan toch is achter geweest. En dan uh, komt er een doeltrap. En inderdaad komt er nu al een wissel. En die uh, man die erin komt is Niels Reuseler. Maar het heeft niet zozeer te maken met heel slecht spel. Maar de man die eraf gaat is daarvoor de Peter Wistroff. Ik vertelde al in het begin van de wedstrijd bij de goal van uh, Ado dat hij al uh, een beetje geblesseerd leek te raken. Hij heeft natuurlijk last gehad en net terug eigenlijk na een hamstringblessure. Hij moet nu naar de kant. reuzelen zijn vervangen. We gaan kijken in Heerenveen. Filip. Ja, want in Heerenveen wordt het 4-1. En eindelijk heeft hij dan ook zijn goaltje. Bas Dost. Ja, als het eenmaal 3-1 geworden is. Als er eenmaal beslist is. Dan ligt het achterin ook wel open tegen VVV. Dat hebben we al eerder gezien dit seizoen. Een hele mooie steekpaas van Assaidi. Een schitterende steekpaas. En dan een stifje van Bas Dost. Een hele mooie nummer 23 alweer. De topscorer van de, de Eredivisie heeft er weer eentje in liggen. Herenveen leidt met 4-1 nu tegen VVV. Een verlies van VVV, daar zullen ze in Breda zowel nak als nek niet ontevreden over zijn, Frank Wieland. Nee, dat uh, zal beide tot tevredenheid stemmen. Hoewel NEC, heb ik aan het begin al gezegd, niet echt meer naar beneden aan het kijken is. Maar met een gelijk spel hier in ieder geval ook niet echt meer naar boven hoeft te kijken vooralsnog. Hoewel, hoeveel ploegen is het gegeven om hier punten weg te halen? Het zaterdagavondje NAC is vanavond dit seizoen voor de negende keer wordt het gehouden. Pas één ploeg slaagde erin om hier op zaterdagavond te winnen. NEC gaat nu proberen de tweede te zijn met Fados die er door is. Maar de bal ergens, nergens kwijt kan. Ja, George Koenders kopt dan weg. En dan moet Nak gaan uitverdedigen. Dat doet dat met Schalk. Helemaal teruggekomen richting de eigen. Zijn eigen strafschopgebied gaat er dan met de bal aan de voet vandoor aan de rechterkant. Krijgt hij met wat geluk ook nog mee en kan dan gewoon doorlopen. Is er is heel veel ruimte ineens op de helft van de NEC. Met Lurling die van die ruimte natuurlijk graag gebruik maakt. Ook aan de wandel gaat met die bal. En wordt weggekopt achterin centraal bij NEC. Vadoc inmiddels teruggekomen. Probeert dan weer wat rust in het spel te brengen. Dat is de Hongaar wel toevertrouwd. Legt een breed op Schöne. De beide ploegen hebben echt nog de mogelijkheden... in de laatste drie minuten van deze wedstrijd... om de volle winst binnen te slepen. Overal op het veld ontstaan er nu ruimtes. Het tempo is inmiddels moordend. Maar echt hele grote kansen sinds de 1-1 is er niet meer geweest. Wel heel veel dreiging en heel veel wil om die wedstrijd te beslissen. Leroy George, hij gaat eraf. Moe gestreden. En super sub Melvin Platje, hij komt erin. Hij heeft als super sub al een tijdje niet meer gescoord... Je zou bijna zeggen, het wordt er weer eens een keer tijd voor. Maar ik heb hier een heel stadion vol met mensen die dat absoluut niet met mij eens zal zijn. Vlak voor uh, het einde van de officiële speeltijd. Vrije trap voor NEC. Zeefuik wordt voor de zoveelste keer ondersteboven gelopen. Weer door Luiks trouwens. Die heeft voor dezelfde overtreding op dezelfde speler Een minuutje geleden nog een gele kaart gekregen. Waardoor hij geschorst is uh, de volgende wedstrijd. En de bal ligt weer op een aardig plekje. Op een metertje of 26 van de goal van Ter maar die vrije trappen die rechtstreeks op doel gaan tot nu toe van NEC, die zijn nog niet zo heel erg succesvol geweest. Al die vrije trappen van verder weg, die moeten worden doorgekopt of ingeschoten, zijn tot nu toe veel, veel gevaarlijker geweest. 25 meter krijgen we weer van onze statistici te zien op ons schermpje. En Schöne achter de bal. In de eerste helft heeft hij het ook al een keer geprobeerd, was hij redelijk... Succesvol met een uh, vrije trap ongeveer van, uh, van dezelfde plek. Schöne met zijn aanloop. Bal in de muur geschoten. Nog een poging van Schöne om hem voor te geven. Doet hij hoog. Te makkelijk voor uh, Ten Rouwelaam. die bal uit de lucht te plukken. En dan kan Nak weer gaan komen. Met nog anderhalve minuut officiële speeltijd. In Breda is het 1-1. En 1-1, ja, of het daarbij blijft, is absoluut onzeker. Hoe lang nog in de eerste helft bij Ado Twente, Bas? minuutje nog. 1-0 nog altijd op voorsprong voor Ado. Door Smolarek die de goal maakte na zes minuten al. En nu heel slim een hoekschop voor Ado versiert. Dat is de derde. Hoekschopverhouding 3-2. En dat geeft Ado dan weer even wat lucht. Nou ja, dat zou dan betekenen dat ze ongelooflijk onder druk hebben gestaan. Daar is eigenlijk ook helemaal geen sprake van. Twente is het zeker het laatste kwartier totaal kwijt. Nauwelijks nog op de helft van de tegenstander geweest. En Adol dus nu met een hoekschop in de slotfase van de eerste bal naar De eerste paal blijft een beetje hangen, wordt weggekopt door Twente uiteindelijk via Douglas. Komt dan opnieuw aan de buitenkant uit, opnieuw voorgebracht. Smolarek kiest positie bij de tweede paal. Krijgt ook wel de bal op zijn hoofd, maar kopt dan op de dak. Het dak van het doel van Twente, het doel van Bosker. Smolarek is aanwezig dus weer in de laatste minuten. Terwijl Bosker nu snel een uittrap geeft in de richting van Rosales. Die de bal kan inleveren bij Brama. Hij is nu de aanvoerder na het vertrek dus opnieuw. Van Wisselhof, ik stel het al, na de goal van Smollenrijk leek hij wat geblesseerd te raken. Stak nog zijn duim omhoog, het gaat allemaal wel, maar dat blijkt dus toch niet het geval. Opnieuw de hemstring, vermoeden wij dan maar. En naar de kant en Reusler dus zijn vervanger. Slotfase eerste helft, ADO Twente 1-0, bijna rust. De spanning zit in Breda, waar ze allebei nu op een puntje staan. Frank Wieluid. Met de officiële speeltijd die nu achter de rug is. En we krijgen minimaal drie minuten extra tijd erbij in Breda. 1-1 inderdaad de stand. Ik zag net een lijstje met potentiële Man of the Match spelers voorbij komen. Natuurlijk de doelpuntenmakers maken. Schöne en Bukari. Babel staat er dan tussen alsof hij NEC gered zou hebben. Mijn Man of the Match is absoluut Bottekien Die daarvoor gezorgd heeft dat Nak voorrust in de wedstrijd is gebleven. Want die was werkelijk overal te vinden. Inclusief op de doellijn om doelpunten te voorkomen. En Narust eigenlijk hetzelfde. Verhaal. Als er een bal strandde in kansrijke positie voor NEC, was altijd Botekin of in de buurt of uh, zo nadrukkelijk aanwezig dat hij het hoogst persoonlijk deed. En nu uh, is hij de aanval ingegaan. Het is Leurling met de voorzet. Wordt weggewerkt door uh, Nuiting. Maar is nog maar half weggewerkt. Bal over de zijlijn. Ja, Oeh, keiharde tackle daar uh, gemaakt op de man die daar... Uh... De bal wil wegwerken. Even kijken wie dat precies is. Amieux wordt er even overlegd met de assistent scheidsrechter. Wie, wat voor kaart er dan precies gaat komen. Het wordt de rode kaart voor Boukari, De man die NAC een punt gaat bezorgen in deze wedstrijd. Moet er vlak voor tijd van af. En hij klaagt tegen de assistent scheidsrechter onder het motto... Wat doe je nou? Wat zeg je nou? Ik deed toch niks? Nou, dat gaan we even bekijken. Hij is veel te laat. Gaat voor de bal. Is veel en veel te laat. En neemt Amieu vol mee in zijn uh, sliding. En uh, als je zo laat bent, verdien je gewoon een directe uh, rode kaart. Uh, want het is uh, gevaarlijk wat hij doet. Twee benen vooruit, recht vooruit. Gewoon gevaarlijk voor Amieu. Zo'n overtreding. En dan verdien je de rode kaart. In de slotfase dus. Nak. Met uh, tien man en tegen de 11 van uh, NEC gaat uh, zometeen Karelsen nog een keertje wisselen. En uh, proberen nu die 1-1 natuurlijk over de streep te trekken. Eerst maar eens uh, met het balbezit omgaan, want uh, die heeft uh, Nak inmiddels weer die bal. Schalk en uh, Leurling ingespeeld. Leurling op de huid gezeten door Amieu. Amieu krijgt de vrije trap tegen. En het is uh, Leurling die haast maakt wat metertjes probeert te spokkelen. Maar dat gaat niet lukken, want er komt nog een wissel aan. Jansen gaat die wissel nog toestaan in de, de slotfase. Het is Gorter die erin gaat komen. Ik weet niet eens voor wie, want El Servi staat achter de bal om de vrije trap te nemen. Dat zou een logische wissel zijn. Dus blijft Gorter nog even staan, komt de vrije trap van El Akjewi eerst even richting de tweede paal. Babels zit eigenlijk mis, maar omdat hij mis zit en hij zijn handen kan gebruiken, betekent dat dat de bal over iedereen heen gaat, ook over de achterlijn. En dus uh, NEC een doeltrap mag gaan nemen. En nu ineens de ballen jongens geen haast meer hebben om ballen bij Babels te krijgen. Daar waar het tot het moment dat uh, Nak met zijn kwam te staan nog wel zo was. Dat uh, iedereen in het stadion haast had om die overwinning nog binnen te slepen. Nu NEC met haast uh, doeltrap. Kort genomen Amieu. Bal naar uh, uh, Sjeunigen probeert te spelen. Daar komt hij uiteindelijk niet uit. Dus Nak nog een keertje. Leurling komt er net niet aan. Koenders gaat het duel eventjes flink in. Uh, aan en mag gewoon doorvoetballen. Nee, mag niet doorvoetballen, zegt Jansen. We moeten de vrije trap gaan nemen. Wel voor NAC. In, terwijl de officiële extra tijd, zullen we maar zeggen... minimale extra tijd inmiddels verstreken is. Maar dat heet niet voor niks minimale. En dus gaan we nog steeds door. Gorter mag er nog steeds niet in. Want de bal ligt aan de rechterkant van het veld. En El Akjewi gaat de vrije trap nemen. Dat is de man die eruit moet. En dus gaan we nog eventjes door. De vrije trap van El valt voor de voeten van Bayram. Krijgt de bal niet lekker mee... En dan de overtreding gemaakt door Platje. Nee, het Jansen zegt dat het is afgelopen. Gorten komt er dus helemaal niet in. En geen van beide ploegen winnen. NEC leek er heel lang aanspraak op te maken. Dankzij die goal van Schöne in de eerste helft. Maar uiteindelijk is er de goal van Bukhari. Die ervoor zorgt dat Nak en Nek de punten delen. 1-1. Het is rust bij ADO Twente. Ruststand 1-0. En Heerenveen VVV toch al lang afgelopen neem ik aan. Philip Koken? Ja, het is al een paar minuten lang afgelopen. De spelers laten zich nog altijd bejubelen door het publiek van de Heerenveen. En de gebroeders Anker staan erbij zoals altijd vooraan. Uh, hoe kan het ook anders? Ja, 4-1 dat lijkt afgetekend. Dat is het ook. Want Heerenveen was eigenlijk veel beter. Maar het was toch nog 20 minuten lang erg spannend. Erg benauwd en erg onrustig bij Heerenveen na de 2- 1 van Maguire. En de 3-1 van Elm bracht dan uiteindelijk de beslissing. De 4-1 van Dost was nog een mooi toetje. En dit kan dus wel eens een erg mooi weekend gaan worden van Herenveen. Zeker als Twente verliest. Zoals het nu staat bij ADO Twente zou dat kunnen. En sowieso gaat morgen of Ajax of PSV ook nog punten verliezen. Misschien wel allebei. Dus Herenveen gaat een erg mooi weekend doormaken. Drie wedstrijden zitten erop. Roda Vitesse 3-1, Heerenveen VVV 4-1. NAC NEC 1-1 en het is rust bij ADO Twente en de daar is 1-0. In de Eerste Divisie eindigt de Telstar Eindhoven. Dat was de eerste wedstrijd onder Erwin Koeman voor Eindhoven. In een 1-1 gelijkspel. Dat betekent dat Zwolle in de Eerste Divisie aan kop blijft... met een straatlengte voorsprong op twee ploegen. Sparta en Eindhoven. Sparta en Eindhoven hebben allebei 53 uit 28 en Zwolle heeft er negen meer, 62 uit 28 stronger baby, could I made it last, a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 Karma was dat van Jos Stone. Roda Vitesse eindigde in 3-1 vanavond. Kleine kinderen noemde de trainer van Roda, Harim van over Zijn spelers vorige week nog, na de nederlaag tegen Excelsior. Maar dat was vanavond wel anders. Verslaggever Jeroen Elshoff in gesprek met Mats Jonker van Roda. Kleine kinderen kunnen in een week grote mannen worden, blijkt. <laughs> ja, of ja, dat is ook de voetballerij. Je kunt heel, heel slecht voetbal en de volgende week gewoon ja, winnen. En dan is uh, alles goed. Maar ik vond het verdiende overwinning. En uh, ja, we zijn natuurlijk blij mee. Harder worden gevallen deze week, dat het vanavond ineens zo anders ging? Ja, zondag naar Excelsior wel een beetje. Maar ja, goed, uh, we hebben een elftal dat niet uh, heel stabiel presteert En dat weten wij we ook zelf. Uh, dus ja, je moet elke keer herpakken. En dat hebben we heel vaak gedaan. Dat was eigenlijk de opdracht. Want uh, het was vanavond duidelijk, jullie waren bereid ook voor elkaar te werken, hè? Ja, en dat, ik, wij speelden wel een, een stuk beter en met meer left thuis. Dat is wel duidelijk. En dat, daar moeten we ook een beetje van hebben. En uh, ja, wij, wij probeerden vanaf het begin eigenlijk bomen op te zitten. En dat is uh, aardig gelukt. Hadden jullie ook het gevoel dat vanavond een, uh, ja, een must-win was? Jullie moesten eigenlijk winnen om in ieder geval een beetje mee te blijven doen voor de play-offs? Ja, dat is natuurlijk wel, ja... Het is nog acht gegaan, maar je moet een paar winnen. Uh, en, en het is een beetje een direct concurrent. En, en plus, wij hebben wel een best moeilijk programma voor de boek. Dus uh, je moest eigenlijk vandaag winnen als je nog wilt meedoen. En dat hebben we gedaan. Dus uh, in ieder geval nog een week genieten. We bent gewoon heel geduldig. Ja, Vitesse zakte er bijna toe ja, op zijn eigen hels in, Dus uh, dan moet je wel geduldig blijven. En... Uh, ik vond het wel aardig voetbal, ook wel de eerste half uur. Daarna viel het een beetje al elkaar. En ja, na de 3-1 probeer je, je eigen teken te houden, dat lukte wel. Je hebt er nu iemand naast lopen die uh, eigenlijk doet wat jij de laatste seizoenen doet, veel scoren. Is het iets wat je mist, veel doelpunten maken? Uh, je hebt er nu al een aantal in liggen, maar niet zoveel als de laatste seizoenen. Nee, en eigenlijk zitten we nu precies op het uh, ja, aantal dat, dat ik in Scoop afgelopen seizoen op zat. Uh, alleen op, uh, ja, aan de rolverdeel natuurlijk. Het is heel aardig, uh, heel leuk om een te maken. Maar uh, ik denk dat als ploeg goed doet, uh, dat ik om, omheen en speel. En uh, ik was ook betrokken bij de tweede goal. En bij de eerste goal heb ik een loopbaak, dat, dat David vrijmaakte en zo. Dus dat uh, klopt wel aardig bij ons, dat is eigenlijk het belangrijkste. En uh, als je een goal af en toe meepikt, dan is het ook prima. Deze week werd bekend dat Ruud Brood een nieuwe trainer wordt bij Roda. Ga jij hem uh, hier meemaken eigenlijk, want jouw contract loopt af? Ja, dat moet ook nog blijken. Uh, want uh, ik moet nog even een, een gesprek met de club hebben. Ja, uh, ik heb natuurlijk nog steeds naar mijn zin hier en ik vind het leuk. Uh, maar goed, ik kijk nog naar de andere kanten, want uh, er staat ook een EK voor de boek. En misschien als je daar kunt schieten tegen Nederland, dan, uh, dan weet je maar nooit, hè. Maar uh, ik zie het wel allemaal. Ik, ik, ik laat een beetje op me afkomen. Ik, uh, ik ben nu zo oud dat ik uh, iets groteriger in word. Oud en wijs? Ja, in ieder geval oud. Chris Montes met Let's Dance. Roda Vitesse werd 3-1. Ja, Vitesse kwam er eigenlijk gewoon niet aan de pas vanavond. Jeroen Elsof wilde dus wel een verklaring van de trainer, John van der Bron. Ja, vooraf zeiden we tegen elkaar... Uh, als Vitesse wint, dan gaan ze freewheelend op de playoffs af. Mislukt. Als, als in, het, in het leven, maar zeker in het voetbal, uh, bestaat niet. En dat heb je vanavond weer gezien, ja. Hoe kan het dat het uh, niet liep vanavond? Ja, het is moeilijk om daar nu direct de, de, de plek op de zeerde vinger te leggen. De constatering is wel dat we als team... Uh, met name individueel, denk ik, uh, gewoon een mindere dag hadden. He, veel jongens onder hun niveau gespeeld. Ja, je noemt het een mindere dag. Ik zou me toch kunnen voorstellen dat je als coach... Uh, enigszins teleurgesteld bent over de start. Want de wedstrijd ontwikkelt zich vrij traag. En je ziet de onnauwkeurigheid bij Vitesse erin sluipen eigenlijk. Ja, precies. En kijk, het, het gekke is altijd in het voetbal dat je... je hebt een super trainingsweek gehad. Hard getraind, goed getraind. Uh, tactisch getraind, ook naar deze wedstrijd toe met name. Omdat er nogmaals niet veel ploeg in Nederland in die ruit spelen... Um, maar de onnauwkeurigheid uh, bij ons. Hè. In het balbezitverhaal. Want ja, je hebt altijd twee dingen. Je hebt balbezit tegenstander en eigen balbezit. Ik vond dat we het balbezit tegenstander niet goed deden. Maar in het balbezit zeker, uh, zeker niet. En ja, dan zie je dat je juist daardoor... Uh, min of meer achter de feiten aan gaat lopen. Of blijft lopen. Ook door het lopen. Ja, het gekke is als je uh, logisch zou beredeneren... zou je denken... Ja, Vitesse kan het zichzelf de komende weken behoorlijk makkelijk maken. Dat geldt natuurlijk helemaal voor je spelers. Daar zie je helemaal niets van terug. Nee, we hebben... Uh,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 Het ons zeker niet makkelijk hebben gemaakt. Sean van der Brom, de trainer van Vitesse, dat met 3-1 verloor van Roda. Dan gaan we ook nog even luisteren naar zijn collega Harm van Veldhoven. We hebben je zelden zo boos gezien als vorige week. Is dit dan daar het resultaat van? Nee. Nee, ik, ik, ik had het wel even gehad. Omdat... Ja, dat was wel duidelijk. Nee, maar goed. Kijk, als trainer wil je meer. En ik hoop op de spelersgroep ook. En je wil dan doorgroeien. Je gaat naar Excelsior toe. Je weet als je daar drie punten pakt. Nou goed, tel er die maar bij. Als je echt iets wilt gaan maken met elkaar, ja, dat zijn dat gewoon ook voor heel belangrijke punten. En uh, ja, dan hoop je ook dat je in die, in die fases uh, er staat. En ja, we stonden er niet. En ja, dan heb je dit seizoen al verschillende keren de deksel op de neus gekregen. En, en, en dan hoop je toch dat het een keer verandert. En dat was ontgoocheling vorige week. Daar hebben we dan natuurlijk zondag goed over gesproken. En uh, goed, de, de reactie was weer daar. En, en dat moeten we ook vasthouden. Want dit is een spel wat je graag wil zien: dat engagement, dat, dat, dat, dat voetbal, die pressing. Het is natuurlijk heel wat anders dan dat, uh, dat Vitesse speelt. Uh, soms is dat toch onze kwetsbaarheid, want wij gaan van leren. Wij, wij, wij, wij pompen erop, waardoor je ook automatisch wat, uh, wat weggeeft. Maar dat is een stijl die we graag naar voren willen brengen. Spektakel brengen, voetbal brengen. Ik denk dat daar de mensen ook veel willen komen. Maar was dit een breekpunt? Want uh, de geluiden die je hier vooraf hoorde... van uh, ook genoeg insiders bij de club, was dat het deze week niet echt gezellig was? Nou, goed. Ik, uh, als ik verloor heb ik een paar dagen tijd nodig... En, ja, goed. Uh, maar ik heb daar natuurlijk goed op ingesproken. En uh, ook wat we samen willen. Uh, en, uh, en daarin moeten we natuurlijk als team reageren en opstaan. En uh, je probeert dat als groep ook te benaderen, wanneer het goed is of slecht is. Dus dat heb ik ook net aangegeven in de kleedkamer. En uh, daar, daar, daar ben je samen voor aan het werken. En als je op bepaalde momenten uh, jezelf tekort doet, ja, dan moet je met elkaar er ook weer over praten. Het was een team vanavond, dat wel? Nee. Dat is ook het werk denk ik, wat we jaren hier neer hebben gezet. En uh, vorige week hebben we door, door de tegenwoordig achter de feiten moeten lopen. Dat moet je gewoon vermijden, want dat, dat is gewoon zeer verveeld... en ik zelfs juist daarachter komt. En uh, nou goed, dan ga je met elkaar weer aan de slag. Eigenlijk uh, heeft hetzelfde team hier weer gespeeld... behalve Mitchell die wat geblesseerd was met zijn hamstring. En uh, daar hebben we denk ik ook weer een goed antwoord op gegeven. Dus, dus dit geeft wel aan dat we met het werk goed bezig zijn. En, en dat we natuurlijk nog in, uh, ja, in, in, in bepaalde momenten... nog niet altijd die vastheid hebben. Maar ik uh, nou, ben toch wel tevreden hoe dat, uh, de jongens dat vandaag weer op hebben gepakt. Dan zou ik willen afsluiten uh, met de, de bekendmaking van je nieuwe club graag. <laughs> nou goed... Uh, ik denk 1 juli zal ik gewoon waarschijnlijk in mijn tuin bezig zijn, want jij weet al meer dan ik. Dus, uh... ja hoor, het, was een het was een balletje hoog gooien en uh, hopen dat jij hem inkopt. Nee, ik, ik kop hem al regelmatig naast. Mijn kopspel was al wat minder de laatste tijd. turning tables to turning tables turning tables yeah, yeah. Turn, no no no Adele the turning tables nog één wedstrijd is recht bezig, uh, dus moet al het amusement de komende drie kwartier komen van Ado, Twente en Bas Tichelen. Ja, voor mij dan denk ik, want uh, van Ado en Twente hebben we de eerste helft toch wat te weinig gezien vind ik eigenlijk. Het is niet best geweest wat met name Twente heeft laten zien, want die ploeg mag je dat uiteraard verwijten. Ronduit zwak gevoetbald, eigenlijk over de hele linie. Er zijn er weinig blijven drijven en Ado staat met 1-0 voor. De tweede helft is drie minuten geleden begonnen, geen wissels. Twente heeft natuurlijk vlak voor Rust al Wisselhof naar de kant moeten halen. Geblesseerd opnieuw. een reuzelig moeten brengen. En om maar te illustreren dat Twente niet goed speelt. En dat het allemaal niet klopt en ongeconcentreerd oogt. En dat er dingen misgaan die niet mis horen te gaan. Was een ingooi van Rosales. Die nu overigens een gele kaart gaat krijgen nadat hij zijn tegenstander een tik geeft. Dat is de tweede gele kaart van de wedstrijd. Ook Vicento kreeg er al eerder een. Maar Rosales mocht ingooien en... Wil dat ver doen, dat kan hij ook wel trouwens. En die laat werkelijk gewoon de bal uit zijn hand glippen. Het publiek vond het prachtig trouwens, want die lachte zich gek. Zelfs de grensrechter moest er om Hij mocht het daarna nog een keer proberen, omdat de bal zelfs zo uit zijn handen glipte... dat hij niet eens het veld was ingekomen. Dus dat was dan nog een geluk bij een ongeluk. Maar dat zijn wel dingen die... ...onderstrepen dat Twente op zijn zacht gezegd niet heel lekker in de wedstrijd zit. Ado een vrij schot naar die overtreding dus van Rosales. Bal in de rit van de doel geslingerd. Immers mee naar voren, die komt wel omhoog, maar komt niet bij de bal. Aan de buitenkant moet Elbers er dan achteraan in duel met Kuiper. Een twee de tweede bal en blijkt Elbers dat dan als laatste te hebben gedaan. Want bij de corner in de buurt mag Twente een ingooi gaan nemen. En Kuiper, Kuiper, pardon, Nicky Kuiper... Dan de, die nemen. die smokkelt een paar metertjes. loopt een paar meter tevoren. Dan moet uh, verder de lucht in. die wordt afgetroefd door Immers. Zo heeft Den Haag de bal weer terug. Laat Douglas zich bijna de kaas van het brood eten. Sterker nog helemaal. Ja, je weet wat het is met Nederlandse verdedigers. Braziliaanse verdedigers die kunnen er behoorlijk wat van. Maar sinds hij Nederlander is, zou je bijna zeggen, is hij de kluts ook een beetje kwijt. Want laat hij nog wel eens wat steekjes vallen. En dat is eigenlijk ook nu weer in deze wedstrijd het geval. Immers het, met het hoofd. Douglas werkt weg. Dat doet hij dan wel naar behoren. Dan komt die bal... In de buurt van Plet, maar ook niet meer dan in de buurt van Plet, wordt door Horvaat de andere kant weer opgekopt. Dan leidt Aden op het middenveld weer balverlies. Ze mag 23 keer voetballen uitkomen. Nu aan de rechterkant van het veld, Chatli en Rosales. Rosales kiet voor de diepe bal. Die is er ver, die komt wel. Bal van de voeten van Jansen, die hem ineens vanaf 16, 17 meter op de slof neemt en naast schiet. Dat zijn van die momenten, zoals we het in de eerste helft ook al een of twee keer hebben gezien met Willem Jansen. Schiet uit de tweede lijn. Dat is waar Twente zich tevreden mee zal moeten stellen. Dat is uiteraard waar Steve McLeod niet tevreden mee is. Want ook hij ziet dat zijn Twente vanavond in ADO opnieuw slecht speelt en 1-0 achterstaat. Nou kan ik nog zeggen dat er NOS Journaal komt nu. NOS 1! 10.000 keer. En dan gaat het snijden. De bal gaat erin. Het is ongelofelijk. De 10.000ste. En dan komt dat slotsprintje van Linkering Haring en ze wint die sprint. 10.000 keer. AZ67, go Eagles. Los langs de lijn. 0-0. No, no. Morgenmiddag van 12 tot 7. een schot en weer een Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja! ja! Nederland heeft olympisch goud. Ongelooflijk. Met legendarische stemmen uit het verleden. Oh!